Dit is Evan de Jong met het NOS-journaal. De huisartsenposten slaan een langs organisatie helpen als onder meer huisartsenpraktijken langer open zouden zijn. Bijvoorbeeld een helikoptergevallen. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Er wordt nog naar hem gezocht. Het slachtoffer zou geen parachute hebben gedragen en zou enkele honderden meters naar beneden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde op een open dag van de Belgische defensie. In Halm in Friesland is een man bij een burenruzie door de politie neergeschoten. De agenten waren afgekomen op een melding van een ruzie op straat. Toen ze aankwamen pakte de man een kettingzaag en bedreigde de politie daarmee. Er werd door een agent in zijn been geschoten en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Frank Boeien heeft in de stad Schaalburg in Nijmegen de NPO Radio 5 Euro Award in ontvangst genomen. De radiozender eerder de artiest voor zijn rijke oeuvre met meer dan 25 albums en noemde hem een inspirator voor veel jonge Nederlandse artiesten. Bij de uitreiking waren er optredens van onder andere Marco Borsato, Raccoon, Manuela Kemp en Lois Leen. De NPO Radio 5 Euro Award ging eerder naar Rob de Nijs, Anita Meijer, Lee Towers en Willeke Alberti. In de ronde van Spanje is Wilco Kelderman in het klassement gezakt van de derde naar de vierde plaats. In de bergetappe in de Sierra Nevada werd hij derde achter ritwinnaar Lopez en de Rus Zakharin. Die laatste ging hem voorbij in het klassement. De Brit Chris Froome staat nog altijd aan de leiding in de Vuelta. Het weer. Vanuit het zuidwesten meer bewolking. Vannacht is het wisselend bewolkt en dan kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig en droog. Het wordt 22 graden. Later op de dag meer bewolking en lokaal kans op regen. Dit was het ZFM. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Thank you.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 Thank you.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 Tja, ons Italiaans is fantastisch. Um, dat wordt gespeeld door het Zagreb Festival Orkest. Onder leiding van Michael Halas. Zo moet je het zeggen, vorige keer zei ik de, leg, ik denk, de klemtoon verkeerd. Halas, dus Michael Halas. De stelende extra.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 Michael Halasch. Thank you.